4 uur Kees Groot met het NOS-journaal. Het leger van Nigeria zegt dat het in de strijd tegen Boko Haram... 29 leden van de islamitische terreurgroep heeft gedood. De gevechten vonden plaats in het noorden van Nigeria... waar Boko Haram veel aanhang heeft. Bij een aanval op een kamp van Boko Haram... in de buurt van de grens met Cameroen... werden 20 extremisten gedood. Bij een ander vuurgevecht in hetzelfde gebied... zijn 9 leden van de terreurgroep gedood...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 Een poging om de 32 opvarenden te evacueren is afgeblazen vanwege het slechte weer. Dat meldt de Deense eigenaar van het schip. De brand ontstond in een container aan boord. Niemand raakte gewond. Bemanningsleden zijn er volgens de rederij in geslaagd het vuur onder controle te krijgen. Het schip kan zijn reis voortzetten. Volgens een woordvoerder van het Noorse leger vervoert het schip panzervoertuigen en ander militair materieel.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 Frank van der Linde. Goedenacht. daar luister je naar inderdaad. En het gaat over uh, dingen waar je rustig van wordt. Naar aanleiding van uh, succesvolle tv-programma's. Hey, daar heb je Roef. Roef is mijn redactiehond. Je hoort hem op de achtergrond uh, blaffen. Daar word ik ook heel rustig van hoor, dat hij er is. Soms wordt hij een beetje onrustig. Omdat hij dan, uh, daar hoort hij iets of dan ziet hij iets. En dan uh, wil hij even een beetje aandacht van mij. Maar uh, naar aanleiding van een, een, een, een succesvol tv-programma... Slow TV op de Noorwegens TV... waar ze gewoon echt uren dingen uitzenden. En dat gaat dan van een, een trui die wordt, uh, in elkaar wordt gezet... tot een haardvuur dat gewoon zes uur knappert. Je ziet dat gewoon. En er kijken dus drie miljoen mensen naar. Toen dacht ik, weet je wat zij er kunnen? Kan ik ook hier. Dus toen dacht ik, ik maak gewoon Slow Radio. Dus dingen waar je heel rustig voor wordt. Waar je gewoon lekker naar kan luisteren. En waar niet zo heel veel gebeurt... Maar wel waar je gewoon ontspannen van raakt. Zeker als het zo drie minuten over vier is. En je kan inbellen. Waar word jij rustig van? 0800 1121. vil Goeienacht, Frank. nacht nog een keer. Oké. Okay. Hoi. Um, nou, ik kan Sita ook wel een beetje begrijpen. Met die treinreizen en zo. Want ik ben vandaag ook van Winterswijk naar Amsterdam gegaan. Maar wat ik het leukste vind is weer. Word je daar dan rustig of onrustig van? Ik geef het juist een gevoel van leven en dat maakt me juist rustig. Oh, oké. Okay. Maar dat is best wel natuurlijk uh, angstaanjagend ergens of zo, toch? Zo kan je het zien. Um, ja, voor mij is het uh, niet zozeer angstaanjagend. Ik denk eerder oké, okay, de natuur leeft en ik vind het heerlijk als het stormt en komt. Dat is mijn rust. Maar dan vind je dan ook de rust bijvoorbeeld in het feit dat je dan lekker in bed ligt of op warm op de bank zit en dat het buiten dan zo tekeer gaat? Exact. Maar ja, zo vaak komt dat niet voor. En dat kan je ook niet zelf dan reguleren. Want heb je geen dingen waar je dan zelf even je rust in kan vinden? Oh, nou, dat zou een boek kunnen zijn. En uh, ja. ja, het meest gangbare is, nou, dan ga ik me juist onrustig maken. Want dan ga ik nadenken. En dan kan uh, het dan wat gaan. Maar nee, als het maar lekker stormt, dat is mijn idee. Als het stormt, dan stormt het goed. ja. Leuk, het is een goed geborgen gevoel en uh, ja, dat geeft rust. Vind je het dan ook lekker om bijvoorbeeld door de regen met een paraplu te wandelen... of, of in een tent te slapen, dat je zo klik, klik, klik, dat je het zo nou, hoort regenen? Ja, ja, ja, ja. Nou, die tenten... Laat het maar even zitten. Maar ik heb het ook wel eens in Ardennen meegemaakt. Oh, wat ben je aan, je aan het galmen? nog wel eens, maar ja, dat kan ook heel gezellig zijn. Ja, toch? Ja, dan voel je lekker lekker gedorgen. En... Wat ben je aan het galmen veel? Sta ik op de speaker, staat de radio aan? Um, ik vermoed, is het zo beter? Veel beter. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja het, is, het is toch een bepaald soort ja, element in de natuur... wat, uh, wat je ja, tot jezelf brengt. Uh, ja, dat is goed. Maar vind je het nu ook bijvoorbeeld fijn om op de achtergrond te horen? Wat zeg je? Vind je dat onhoide onweer, of niet? Moet je luisteren. Nee, ik ben nou in Amsterdam, dus ik hoor niks. Ja, maar spits je oren. Nee. Onweert het in Hilversum dan. Hé, hey, ik heb even onweergeluid aangezet om jou rustig te maken. Ah, ja, nee, dat kwam niet door. Oh. Heb je hem nu wel? Hoor je het nu wel? Even wessel. Ja. Ja, dat was een en, harde knal. En uh, heb je ook mensen om je heen waar je rustig van wordt? Uh, gelukkig momenteel wel. Ik ben bij een hele lieve vriend. Dus okay. in Amsterdam. En uh, ja. en uh, ja, Natuurlijk, mensen hebben, kunnen ook rust geven naar jou toe. Ja, ja, dat is fijn. En word je ook rustig als je naar de radio luistert? Um, in zekere zin wel. Met jou heb ik dat goed. En even kijken, Casaluna, dat vind ik ook wel leuk om naar te luisteren van. Uh, um, maar wat Zita uh, zei, bijvoorbeeld, met die achtergrondmuziek... Ja. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Oké, okay, daar word je ook onrustig nou, van. Ik zou er niet direct onrustig van worden, maar... eigenlijk niet. Ik nee. wel. Maar goed... Dat was mijn verhaal. Dankjewel, Phil. Graag gedaan. En blijf rustig luisteren. Dat lijkt me goed. Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan. Doeg. Doeg. 0800 -1 -1 -1. waar word jij rustig van? You make me want to sing about love. Every time I raise my head. You make me want to tell the whole world.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 to tell Blijven even in een rustige sfeer. Ah, misschien is het ook wel een iets te zacht geluid. Het maakt natuurlijk ook niet heel erg veel geluid, hè? over het algemeen. Een, een haardvuur. Kijk, ja, je hoort het nu een beetje knapperen. Als je naar radio1.nl gaat, zie je ook een haardvuur op de webcam. Zie je mij daar heel vaag een beetje doorheen bewegen, als je goed kijkt. Maar een haardvuur is natuurlijk ook iets wat heel erg rustgevend is. Waar je echt gewoon nou, uren naar kan kijken. Net zoals een zee die constant maar doorgaat, gaat het vuur natuurlijk ook maar de hele tijd door. En dan springt er weer daar een houtje los en dan, nou, je hoort het knapper op de achtergrond ook. En heel rustgevend. Je hoort het ook wel een beetje zo zus, als je goed luistert. Ja, is echt, ik, ik word er wederom heel erg rustig van. Ik kies allemaal dingen uit waar ik rustig van word. Maar waar word jij rustig van? Is dat een massage bijvoorbeeld? Of wandelen heb ik al veel voorbij horen komen. Of lekker naar de radio luisteren. Of misschien wel naar de radio bellen. 0800-1121. Terwijl jij naar de telefoon loopt... Uh, ga ik even naar mijn vrienden in Boyd's Bar. Want die hebben het ook over het onderwerp van vannacht. Waar worden zij nou rustig van? Boyd's Bar. Ik zit heel, heel heel diep na te denken, maar qua geluid, sowieso de Buddha Bar CD, die zijn echt geweldig. Um, en ik kijk ook heel vaak op YouTube van die uh, tutorials, waarin oh, oh. ze vertellen hoe je je moet opmaken. Die duren echt een kwartier. Ik dacht altijd dat internetfilmpjes heel kort moesten zijn. Maar die meisjes die praten echt super lang en gaan ze helemaal uitleggen hoe je je make-up moet doen. En dat uh, nou, doen ze dan ook voor. Dat is wel echt heel ontspannend. En dat vind ik ook heel leuk. Maar je hebt nog iets. Maar ik weet niet of iemand dat kent. ASMR. Dat is zeg maar... Uh... Dus het zijn allemaal geluidjes zo met je tik oh, yeah. oh. En daar worden ook, word je ook heel rustig van. Dat wordt ook in therapie en zo gebruikt. Ja, er zijn echt mensen die hebben hele YouTube-kanalen die superveel bekeken worden. Gewoon echt uh, meer dan een miljoen. Ja, allemaal tikjes. Ja, je moet het dan zeg maar, met je oren, zoals je ook met je ogen ja, en vinger kan volgen, moet je met je oren het geluid volgen. Het is volgen. heel raar, Maar het is het niet diezelfde? Je hebt ook van die meiden die dat doen, maar daar worden mensen dan opgewonden van. Is het ja, hetzelfde geluid? Dus dozers zijn dat. Ik weet niet, want de, de de de... De... deze zijn niet om opgerond van te worden. Het is dus gewoon om te ontspannen en ze, ze praten je zeg maar in slaap. Je hebt gewoon filmpjes waarop iemand van 1000 naar nul aftelt bijvoorbeeld. Heel rustig. En dan val je uiteindelijk in slaap. Ik werd vroeger ook eerlijk gezegd wel ontspannen toen uh, als puber luisterde ik nog wel eens naar uh, Candlelight. <lacht> <lacht> Met Jan Veen. Heerlijk zijn stemmen en zo. Is heel soepel. Ja, en die, die Bob Ross natuurlijk. Ja, oh, dat yeah. is ontspannen. Ja. Ja. Maar dat is hetzelfde effect als die ASBR film What little squirrel. Not a, not a care in the world. Ja, maar als je het zo zegt. Ik heb ook wel mensen waar ik heen ga als ik uh, gewoon even wil relaxen. Mensen? Ja, gewoon vrienden, ja. Oh, okay. en, en andere vrienden, daar ga ik juist heen als ik even ja, helemaal los wil. Even wil party. <laughs> ik vind Bob inderdaad wel echt een goeie. Ik ga hem denk ik oprecht straks kijken. We don't make mistakes, we make happy little accidents. Bob Ross. Ja, die ging dan echt gewoon urenlang schilderen. En daar kon je ook gewoon naar kijken. En dan maakt hij daar weer een boompje. En dan weer een berg ergens in de achtergrond. Heel relaxed. Ja, en het is wel grappig. Waar Lieke het over had toen net. In de in Boyd's Bar. Over dat ASMR. Ik krijg ook een mailtje op nachtbrakers.bnn.nl Daar kan je naar mailen. nachtbrakers.bnn.nl en uh, die is van Monique. Die zegt hoi. Ik word rustig door, uh, door jou gekletst op de radio. Weinig muziek vind ik prettig als ik ga slapen. Het is een prettige achtergrond. Daarnaast. ASMR. Dat vind je op YouTube. En veel mensen maken uh, een video met geluiden. Zoals zacht praten, zacht tikken of knippen en borstelen van je haar. Heel rustgevend. Ik ga lekker luisteren zodat ik rustig in slaap kan vallen. Nou ja. Uh, wat ik al zei. Lieke had het erover. En dus nu Monique ook die mailt. En dan moet ik natuurlijk even laten horen. En het, dit is dus, uh, als je het op YouTube opzoekt, ASMR. En dan, uh, dan vind je dus dit. En dit is een meisje die tikt dan met haar lange nagels ja, op, de, op de tafel. En dat duurt maar. En dan gaat ze ook nog een beetje zo eroverheen wrijven. Ja, luister maar even, kijk of je van wordt. Yo? Ja? Wat vind jij hiervan? Ja, ik ben aan de telefoon. Hoor je dat getikt of niet? Ja, ik hoor dat getikt. Wat vind je daarvan? Nou, het, uh, het is als volgt. Uh, als je wat ouder bent en je oren wat beroerder worden... Ja. dan vind je eigenlijk elke geluiden, achtergrondgeluiden... Uh, onplezierig, doordat je de mensen niet zo goed meer kan verstaan als ze zingen oh, dan hoort niet goed nee, okay. twee dingen door elkaar heen dus het, ik weet niet oh. nee maar dit moet je dus gewoon echt aandachtig naar luisteren en hier worden mensen dus rustig van uh, in de wereld dus gewoon dat getik wat je nu hoort en ik hou dan even mijn mond luister er gewoon even 15 seconden naar en dan kijk je of je er rustig van wordt En? Nee, absoluut niet. Nee, hè? Verschrikkelijk. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Ja, er zit iemand te typen of zoiets. Ja, nou ja, nee, voor mij hoeft raar. het niet. Waar word jij rustig van, Jo? Ik, uh, naar de zee. De golven, ja? Dat geluid. Dat, uh, daarom belde ik eigenlijk. Ik dacht, nou, niemand, niemand hoor ik dat eigenlijk zeggen. Maar ook hoor je vaak... Uh, als, heb ik wel eens gehoord, hoor. Als mensen overspannen zijn, dan moeten ze naar zee. Ja. Ja, want het gaat allemaal ja, door, uh, hè? Ja, en... Uh, Mooi. Uh, dus ik uh, vind zelf, ik heb uh, bij zee gewoond, maar nu niet meer hoor. En uh, het, is, het is heerlijk hoor. Ga je dan en... nog wel eens nu naar de zee ook? Om even weer tot rust te komen? Ja, nou, de, de, laatste, jaar, de laatste jaren niet, omdat het door omstandigheden niet kon. Maar ik ben wel van plan om het wel weer te doen hoor. Ja, en heerlijk. Heb... En maar wat doe je dan nu? Want uh, nu ben je natuurlijk ook nog af en toe wel eens onrustig, denk ik. Wat doe je dan om rustig te worden? Want ja, de zee is dus even nu geen optie. Uh, wat nee, doe je dan? Het valt, het valt ook helemaal niet mee om, om het te rustig te worden. En wel overdag, maar bijvoorbeeld uh, maar ja, in bed. Dan uh, zet ik de radio aan en de ene keer bevalt het me en de andere keer niet. En ik laat hem aanstaan en dan denk ik, nou misschien val ik wel in slaap. Ja. Ik heb even zeegeluiden voor je opgezet, uh, Jo. Oh, dat is leuk. Hoor je het? Ja, ja, ja, ja. En heeft ik het denk. al effect? Ja, nou, nou ja. Het, nu natuurlijk niet zo kort, ook niet. Maar uh, je, je, ruikt je ruikt natuurlijk ook iets. Je ruikt ook de zee. Als je, als je langs de opstand loopt, hè? Die combinatie van het geluid ja. en van de geur. Ik denk, ja, ik denk dat, dat dat ook wel meespeelt, hoor. En ook van wat je mij, ziet, hoor. toch? Gewoon die golven ja. die constant maar doorgaan en doorgaan. Ja. Dat geeft ook een soort van rustgevende effect. Ja, absoluut, absoluut. Voor mij, hoor. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb het ook, hoor. Ik, heb, uh, ik was uh, nog deze zomer op Vlieland. En dan uh, had ik ook... Ik heb in de nacht... heb ik aan het strand uh, gezeten. Bij de zee. En dat is zo mooi. Ja, ja. Ja, lijkt me ook. Maar dat uh, heb ik nog nooit gedaan, hoor. Nou, misschien kan je dat nog een keer doen, joh. Ja. Dankjewel voor het bellen. Hoe nee, weet hoe het? Ho knows? Ja. Yes. Niet te danken, hoor. Alsjeblieft. Heel plezier nog. Doeg. Ja. Dat was jou. Ria? Ria? Even de zee weg. Misschien is, uh, is Ria in slaap gevallen door het geluid van de oh, zee. Oh, nee, nee, nee. Oh, Ria, daar ik ben je. Al, uh... Nee, ik, ik luister even met plezier naar de zee. Want, ja, dat was, was fijn, hè, oh. die zee? Ik hou heel erg van de zee, maar dat was niet uh, mijn rustgevende punt. Wat is, jouw wel, rust, maar... wat is jouw rustgevende punt? Nou, dat is muziek. En uh, ik vind gewoon nooit een nummer bij een situatie. Als je verdriet hebt of, of um, je hebt een verlies gehad of, of je zit niet lekker in je vel, dan zijn daar vaak uh, allerlei categorieën muziek voor. En als jij precies weet wat je dan op moet zetten, dan is het net alsof je er overheen getild wordt. En dat is dat stuk rust wat je dan weer... Ja, terugkrijgen eigenlijk naar je onrust. En ga je dan ook echt uh, zitten of liggen... om rustig dan naar die muziek te luisteren? Nou, zitten, makkelijke stoel of, of weet ik het. Dat, dat, dat is niet uh, gelateerd aan... Maar dan ga je wel echt iets. alleen maar luisteren? Dus ga je geen andere ja, dingen en dan tussendoor ga ik net doen? Nummer. Ja, ik heb echt... Als ik, me, ik ben helemaal niet een down iemand... want bij mij is het glas altijd half vol. Maar je hebt allemaal wat dingen gewoon. En dan kan ik op zo'n moment... Uh, Muziek van Leonard Cohen opzetten. Mooi. Leonard Cohen vind ik altijd die... Je ja, moet uiteraard naar de teksten luisteren, maar... Die heeft natuurlijk een dusdanige stem. Um, als je hem echt niet goed kent, dan zou, zou mensen kunnen zeggen van... Goh, wat een deprimerende stem. En dat heeft hij natuurlijk. Maar dan is het net alsof hij jou er overheen tilt. Dan... dan, dan dat gevoel heb ik altijd bij Leonard Cohen. Hij heeft een lage Hij stem, is. een rustige, lage stem ook natuurlijk. Ja. En, en ja, Neil Diamond, die maakt voor mij altijd uh, de totaal rust gewoon. En dat is vooral het uh, nummer van uh, Jonathan Seagull. bij Skybird en, en, en dat soort nummers allemaal. En dat heeft uiteraard ook weer met de zee te maken. En ja, dat vind ik. En dat zijn nummers voor mij die ik maar individueel... Het drie, hooguit vier minuten. Maar die zijn in staat om mij even weer ergens bovenop te tellen. Wanneer heb je voor het laatst zo'n luistersessie sessie gedaan? Uh, ja, dat kwam bij... Misschien een week geleden met iets. En ja, toch iemand die... Uh, die mij dierbaar was en die plotseling overleden was. En waar ik naar de begrafenis ben geweest... En natuurlijk mooie muziek, maar de muziek van die persoon werd gedraaid. En ja, en dan kom je thuis. En dan, uh, dan is er bij mij en Leonard Cohen één nummer. En Neil Diamond. En dan is het stuk rust bij mij weer Maar één nummer van allebei en dan heb je al wel weer je rust. Ja, ik hoef daar niet een hele... Ik heb honderden cd's, dus ik bedoel... Ik ben echt een muziekliefhebber en een kenner. Maar wat, wat ik... Dat wilde ik wel zeggen. En dat, dat is ook zo'n schitterend iets. Toen je 9-11 hebt gehad. Iedereen, niemand vergeet dat. Wanneer die waar dan was. En toen, eigenlijk vlak daarna... kwam het nummer van Enrico uh, Iglesias uit. Van Hero. Ah oh, ja. En als, naar, en als je naar dat nummer luistert... Dan, dan is het allemaal nog even erg. Ja. Maar daardoor hebben mensen in Amerika, dat heb ik toen ook gehoord... zoveel kracht uit dat nummer gehad. Omdat het eigenlijk... Jij krijgt er gewoon een dokter, eigenlijk nu zelfs zeg ik kippenvel van. Gewoon omdat, als je echt naar die tekst luistert, dan is het... Ja, jij blijft mijn, mijn, mijn hero. Jij, ik voel je, je, je bent bij me. Maar je bent er nu niet meer, maar je blijft mijn hero. Want ik, ik voel je adem. Ik voel, en zo daar gaat natuurlijk dat hele nummer over als kippenvel. Maar daarna... komt er toch een stok rust van acceptatie. Het is wel een heel ander ah, ja, straatje... Dat... dan uh, Leonard Cohen en... Uh, Neil Young. Ja. Ah, Rick Iglesias. Ja, maar goed. Het is een nummer... Waar, waar, waar je natuurlijk... afstandelijk naar Amerika toe gekeken hebt. En waar je toen ook hoorde. Waar zoveel mensen wat aan hadden. Wat toen ook daar een hit daardoor werd. Omdat zoveel mensen... uit dat ene nummer zoveel kracht kregen. En, en uh, ja... ik... ik ik kan dat dan gewoon meevoelen. Ja, nou dat is het mooie wat muziek doet en wat muziek uh, ja. ook uh, teweeg brengt. En dat je er ook echt rustig van wordt, inderdaad. Dus het is niet bij mij altijd van... nou ga ik maar even dat opzetten of dat opzetten. Het, is, het, is, het heeft met, met heel, heel veel diepte te maken. Ja, ik uh, zet uh, een plaatje op waar je rustig van wordt. Uh, deze is voor jou, uh, Ria. Nou, dank je wel. Leonard Cohen met Suzanne. Oh, fantastisch. Komt-ie. Dank je wel.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 Voor Ria van Frank. Op Radio 1. Leonard Cohen hoorde je met Suzanne. En uh, tijdens dit rustgevende liedje... Up, loop ik naar buiten. Met roef, ja, je hoort hem. Want dat is natuurlijk ook iets heel ontspannends. De hond uitlaten. Hoe vaak zie je niet... s'nachts of s'avonds of heel vroeg... dat mensen hun hond gaan uitlaten. En dat ze even een wandelingetje gaan maken. En dat is allereerst natuurlijk heel fijn voor ze zelf. Maar... Uh, en, en voor de hond. Maar het is natuurlijk ook even fijn om even je gedachten weer op orde te krijgen. Gewoon even na te denken. En een beetje rustig te worden. En daarbij ook nog eens. Want uh, dat is bijvoorbeeld fijn op werk. Dat doe ik ook als ik dan bij BNN overdag op de redactie zit. Uh, is een sigaretje roken. Ik heb alleen geen vuur. Jij ook niet hè? Nee, sorry. <laughs> ik had me helemaal voorgenomen om lekker een sigaretje te roken. Terwijl we met Roef uh, hier wandelen op het mediapark. Roef is mijn, uh, mijn uh, redactiehond. Mijn studiohond bij Radio 1. Ik haal hem altijd tussen drie en vijf tijdens mijn programma binnen. Zet ik een bakje water neer en wat brokjes en dan, dan blijft hij lekker om me heen hangen. Maar die moet ik natuurlijk ook uitlaten, dus uh, dat ben ik nu aan het doen. Buiten, het is koud, maar het is, uh, het is niet vervelend koud. Het is een beetje mistig nog wel, maar het is ook wel weer echt zo winter ijskoud. Dat vind ik ook wel weer fijn, het heeft ook wel weer wat. Het gaat over uh, uh, rustig worden. Waar word jij rustig van? 0800 1121. kan je op inbellen. Ik ben zo in de studio, kunnen we lekker kletsen. Maar nu ben ik dus uh, buiten met de roef en een sigaretje... waar ik geen vuur voor heb, dus helaas. Uh, maar daar ben ik niet alleen. Dan ben ik ook met Judith. Judith, goeienacht. Goedenacht. Waar word jij rustig van? Ja, ik heb er even over nagedacht. Ik word heel erg rustig van, ook van muziek toch wel. Ik ben ook een heel groot muziekliefhebber. Dus dan uh, ga je toch het snelst als je een beetje... Uh, of je bent een beetje druk of heel moe... dan ga ik toch mooie muziek opzetten. En dan dat uh, Leonhard Cahen van net vond ik ook prachtig. Ja, en, en muziek werkt dan toch voor mij het beste. Maar die andere geluiden wat je net hebt laten horen... Ik, wat vond je het mooist? Van die geluiden? Ja. Uh, uh, nou, dan denk ik toch wel de C. Toch die golven? Ja, die gewoon ja. maar alsmaar maar doorgaan, en waar je dan rustig van wordt. Ja, maar dan moet ik wel bij zeggen, want ik heb een, een keer ontspanningstherapie gehad. En, en, en daar ben ik toch te nuchter voor. Dan, want Wat dan, doe je dan? Ja, dan, dan gaat ze ook. Uh, dat is dan met een met een, met een therapeute die erbij zit. En die, uh, en die gaat je dan uh, vertellen dat je onder een waterval uh, gaat liggen. Je arm wordt zwaar, je lichaam wordt zwaar. Zo gaat het dan een beetje. En dan ook met zulke geluiden op de achtergrond. En uh, op een gegeven moment lig je dan onder zo'n waterval. Oh, niet echt een waterval, nee. maar dat, zo zegt ze dat dan. En uh, ja, toen ging mijn mobiel ook af. Dus toen was het dan weer een beetje jammer. Maar uh, daar, daar ben ik toch echt iets te nuchter voor. Dat moet dan blijkbaar goed voor de ontspanning werken. Maar dat, dat werkt bij mij niet helemaal goed. Ook omdat het dan iemand vertelt alsof het zo is. En dat, ja. uh, dat, dat, dat, dat werkt dan toch niet goed op mij. Maar lig je dan met allerlei mensen in zo'n zaaltje? Nee, nee, nee. Hier was ik, uh, was ik alleen. Oké. Okay. Ja nooit meer gedaan daarna. Nee, nee, nee. Het nee, was één keer en nooit weer. Maar word je ook... Uh, Want je zegt, ik word dus rustig van muziek. Uh, en van die geluiden, maar dat is dan allemaal... Die geluiden zijn natuurlijk gewoon ook gemaakt een beetje... om rustig van te worden. Heb je ook nog een bezigheid waar je rustig van wordt? Uh, gitaarspelen, denk ik wel, ja. ja ik denk muziek maken, uh, dat je het helemaal zelf uh, doet... werkt ook best wel ontspannend. Dat je gewoon lekker uh, in een kamertje zit en lekker een beetje random rondspelen. Het maakt niet uit wat je speelt, maar dat werkt wel goed. Ja. ja. Onze rust wordt hier een beetje verstoord. Goeiedag. Komt iemand ook nog een sigaretje roken? Oh, misschien heeft hij dan wel een vuurtje. Nee, heeft een vuurtje voor mij? Ik wilde... Dankjewel. Ik wilde ontspannen een sigaretje roken. En dat is nu gelukt, doordat ik een vuurtje heb. En uh, heb je met... Dieren ook, want ik had... Uh, volgens mij was het Ad, die zei dat hij heel rustig werd van... Uh, het vroeger een, een stal vol met paarden. Als hij daar tussen zat, werd hij heel rustig van... Nee, we hebben nu een roof dus. Ja, ja, paarden ben ik eigenlijk een beetje bang voor. Maar dat de hond uitlaten, dat werkt op zich wel ontspannen. Dus nu is het ook wel lekker dat je even weer buiten komt... en de, en de natuurgeluiden en de hond dan erbij. Dat komt dan allemaal bij elkaar eigenlijk. En dan word je eigenlijk wel rustig. Heb je nog mensen om je heen? Heb je bijvoorbeeld als je... Uh, dat zei uh, iemand toen net ook in Boyd's Bar van... Ik heb vrienden waar ik naartoe ga... Om te feesten, om, om, om nou ja, raar te doen. En ik heb ook vrienden waar ik naartoe ga uh, om rustig te worden. Heb jij iemand zo rondom je waar je heel rustig van wordt? Ja, ja, dat ligt ook eigenlijk een beetje aan mezelf. Want ik ben van mezelf best wel druk. Dus dan werkt het ook meestal niet heel erg goed. Als ik met allemaal mensen nog wel omga, dan, dan word ik eigenlijk niet rustiger van. Ik word alleen rustig als ik echt alleen ben. En dat ik eh, muziek ga luisteren, muziek ga maken. Maar als ik met meerdere mensen om me heen... Uh, er zijn niet bepaalde... Ja, maar niet, is er de niet de... één nee, iemand of zo? Nee, Want ja. Ik heb bijvoorbeeld wel eens, als ik een beetje druk ben of, zo, of veel na moet denken... op het gebied van werk of liefde of wat dan ook... ga ik vaak naar mijn broer toe. Mijn broer is wat ouder, die is drie jaar ouder. Die heeft een beetje zo'n natuurlijke rust over zich heen. En dan ga ik of daar gewoon zitten en een biertje drinken en een beetje kletsen of zo. Of gewoon echt praten. Maar hij geeft me bijvoorbeeld altijd wel een beetje rust... Ja, nou dan, dan zeg je wel inderdaad, dat is misschien de directe familie wel de enige plek waar ik dan wel echt mijn rust zou kunnen vinden. Bij me, mijn ouders, mijn broertje, mijn zus. Want woon je thuis of niet? Nee, ik woon op mezelf. Maar als ik dan even weer naar, naar het mooie twente toe ga, <laughs> dan is het wel weer heel erg lekker om even weer rustig. Want daar is het sowieso rustiger qua mensen. De mensen zijn ook, uh, ze maken zich om hele andere dingen druk. En dat is ook eigenlijk wel weer heel erg lekker. Dan heb je het echt over de omgeving waarin je bent. Want ik woon nu in heel veel mensen, vaak in Amsterdam. Is het zo druk. En als je dan eventjes weer naar Borne gaat. Dan is het wel heerlijk rustig. Ja, nou ja, ja. hier is het ook. Uh... Ja, helemaal stil. Wordt het roef een beetje in de verte. Maar voor de rest is het ook helemaal stil. En dat is wel fijn ook. Het kan dus wel dat het in de, in de randstad een beetje rustig. is. Je moet gewoon op het mediapark gaan staan ja. midden in de nacht. Ja, ja dat werkt. Dat werkt heel goed. Bijna een sigaretje, die, uh, uh, ja, die nadert zijn einde bijna. Maar ik vind het ook wel een beetje koud, dus ik uh, cool. denk dat we maar weer naar binnen gaan. Roef! Roef! Kom, we gaan naar binnen. Goed zo. En terwijl ik naar binnen loop, hoor je Fleetwood Mac. Dat is zo'n band waar ik rustig van word. Met Rihanna. Mooie plaat. Ja, ja ja. Rustig, Roef. Rustig heef dit wel, toch? Rihanna Fleetwood, Mac, Lekker. Goedenacht, je luistert naar Radio 1, Nachtbrakers. En het gaat over ja, dingen waar je dus rustig van wordt. Ik kom net van buiten. als was wandelen met uh, mijn hond die hier uh, altijd is, s'nachts. Roef. Het heeft me wel rustig gebracht. Alleen, dan moet ik weer snel naar boven in de studio. Dus dan ben ik toch wel weer een beetje gehaast. Ben, goedenacht. Ja, hallo. Hey ben, waar word jij rustig van, Ben? Ik word altijd lekker rustig als ik een blootje heb gehad. Al oh, een klein beetje wiet. Dat zou, je, dat zou je ook wel weten, hè? Nee, dan gebruik ik altijd zwarte Nepal. Dat is zo rustgevend. Is dat uh, is zwarte, is zwarte Nepal, is dat wiet of is dat huis? Nou, nee, zwarte Nepal, dat, is, dat ken je toch wel? Nee, nee, nee. Ja, ik, ik bloot echt zelden tot nooit. Oh, dat geloof ik niet, Frank. Oh, nee, maar dat is echt zo. Ja, want ik... Uh... Als ik samen met Luc al een lijntje heb genomen, dan geloof ik niet dat jij uh, niet bloot <laughs> Nou nee, ja, Luke die zat uh, tussen 5 tussen en 7 op Radio 1 altijd. En uh, wij hebben mooie avonturen meegemaakt inderdaad. En ik heb ook wel eens een keer met Luke gebloot. Maar ik word ben, ik ben, ja. ik, ik er altijd te, te rustig en te sloom en te moe van. Ja, inderdaad. Je wordt er heel sloom van, hè. Je hebt nergens zin in. Althans, alleen maar naar muziek luisteren. En dan luister ik altijd naar Barclay, James Harvest. Katy. Ja, dat zegt me vaag iets. Dat is heel rustgevend muziek. Een beetje religieus. Maar wel heel goed. Nou, ik dacht dat het iets meer in de blues-kant zat, maar dan, hebben, haal ik iemand, uh, ja, dan haal ik het in de war. Ja, vroeger had je nog zo'n programma van Visser geloof ik. Uh, super clean dream machine. Kun je ook niet, hè? Nee. Het zou mooi zijn als jij dat zou opstarten, dat het weer tot leven komt. Want wat dat deed, deed hij daar dan in? Een programma met allemaal stukjes van LP's. Van onder andere uh, Santana, Eh... Uh, uh, Moody Blues. Oh, uh, mooi. Echt dat, dat hele mooie muziek van vroeger nog, hè. Maar jij hebt dus, uh, Ben, uh, vanavond een, uh, een, een jointje gerookt. Zwarte Nepal. Ja. En nee, dan. ik rook altijd stikjes. Want een, uh, een joint, dat is mij veel te veel. Oké, okay, dan, dan, dan word je, je echt overweldigd. Ik zie, ik zie de jeugd soms zoals vier tot vijf tot zes jointjes roken. Shit. Ik denk, ze worden ze straks niet immuun daarvoor. Nou ja, en uh, het is heel slecht voor je al je hersencellen natuurlijk. Zeker als je jong bent. Dat ja, de... alles, alles is eigenlijk... Uh, de, de politiek is ook slecht voor je hersencellen. <laughs> ja. Maar uh, hoe, doe je, hoe doe je dat dan? Waar doe je dat dan? Zit je dan thuis het lekker? Ik thuis. Ik, uh, ik uh, ben getrouwd. Althans, ik woon samen al 30 jaar. En mijn twee kinderen zijn het thuis al uit. En die bloot ook eigenlijk. En dan kan je echt zien hoe lekker dat is. Zo rustgevend. Het brengt je gewoon rust. En wat drink je daar dan bij? Nou, een bultje en een wijntje soms. En dan word je niet gewoon. Echt overmatig. Ik kom altijd wel uh, in bedwang. En dan lig je lekker een beetje op de bank, zit je in de stoel en luister je dus muziek en radio, dus nu ook. Ja. En dan ben je helemaal in je element en rustig. En dat ene nummer ook nog van Riders on the Storm, wat je ook al eens zo goed vindt, hè? Ja, de Doors. Ik ben een heel groot Doors. Hè. Oh. Ja. Ja, kan ik niet ook nog draaien. Het, het, het gaat, gaat zo snel, joh. Nog maar een kwartiertje, dan is het alweer klaar. Worden jullie al eens voor geprogrammeerd dan met de muziek? Nee, ik kies mijn eigen muziek uit. Ja, ja. Dus ik, uh, nee, de doors, ja, wat, wat je zegt. Je weet dat ik al fan ervan ben. Als je vaker luistert naar dit programma, Nachtbrakers, hoor je vaak de doors voorbij komen. Want uh, ben ik ben groot fan van. Ja hoor, dat weet ik. Lekker. Maar uh, je hebt hem dus nu al op je jointje. Ga je er nog eentje doen of ga je zo uh, slapen? Nee, nee, nee. Bij mij staat nooit te voor, hè. Gewoon tevreden zijn. En dat je lekker uh, nou wegzwijmelt. Maar toch wel bij de, bij de tijd bent. Dat je zegt maar nou. Het muziek wat je hoort. Dat neem je tot je op, De tekst. De muziek. En vooral. Uh, wat ik zeg. Die Barkley James Arthur, Dat interesseert me zo. Kan je ook goed uh, de dingen overdenken. Als je een jointje hebt opgerookt. Jawel hoor. Ze dus wordt het Want ook ja, rustig in je uh, hoofd. Dan word je, je geestvermogen Wordt groter. En vooral dus gedichten kan ik dan heel goed schrijven. Hè? En dat is ook mijn, een van mijn liefhebberij. Dus fun je functioneert eigenlijk op het gebied van gedichten schrijven dan? En nadenken beter als je een joint job hebt en rustig bent? Ja, je bent als het ware op de automatische piloot. Je denkt niet te veel na over wat je doet, maar echt gewoon over wat je in je voelt of zo dan? Nou, nee... Het komt niet uit gevoelens uit. Het komt meer uit gedachten uit of, of herinneringen. Maar niet zozeer uit gevoelens, want dan, uh, dan word je te emotioneel, hè? Ja, maar dat is natuurlijk dat is niet, niet erg of zo emotioneel. Ja. Ik hoop dat je nog lekker uh, even weg blijft zwijmelen bij uh, de radio vannacht, uh, Ben. Oké, okay. We probeer eens eentje van Barclay James havens. Of kan je het niet vinden? Nee, dat kan ik niet vinden. Dat staat er niet in hier. Nee? Nee. Nou, dat is jammer dan. Maar dan kan je hem thuis weer een keer opzetten, toch? Goed, fijn dat je gesproken te hebt. Yes, fijne nacht Ben. Dag. Da. Da. Dag, dag. Kyle, nacht. Hallo Kyle. Hi. Hi, hallo. Ik wou even zeggen dat ik uh, rustig van jou word. Oh, als je zo lekker naar de radio luistert, uh, krijg je uh, rust over je heen. Ja. En waar word je dan het rustigste nee, van? Kom, ik... Je. Word je dan het rustigst van de muziek die ik draai? Of de mensen die ik spreek? Of... Nee, wees stemmen. Dus ik moet er langzaam praten, ook. Nee, ik heb het liefst dat je elke dag... door uh, de radio bent. Nou ja, misschien kan je eventjes naar, de, naar de Radio 1. Laurens Borst is de grote baas. Misschien kan je hem even mailen. Dat kan ik doen, hè. Dat zou wel fijn zijn. Dat zou wel leuk zijn, elke dag. Zou je dat ja, radio maken. Dat is ook wel iets waar ik heel rustig van word, hoor, van radio maken. Dat vind ik heel fijn als ik hier zo in de studio, het is hier vrij donker, ik maak het heel donker, zet dan één of twee lampen aan en dan nou ja, zit ik hier met een microfoon, met de telefoon naast me en dan met een muziek die ik draai en dan nou, jij die inbelt en nog veel meer mensen en dan vind ik ook heel rustig van. Geef me een, een soort ja, nou ja, rustgevend ja, gevoel. Het klink klinkt ook heel relaxed. Ja, maar het is toch het mooiste wat er is, dit. Ja, je doet het ook goed. En waar word je nog meer rustig van, Kyle? Want nou ja, je luistert natuurlijk niet dag en nacht radio om rustig nee. van te worden. Doe je ook nog wel uh, buiten dingen of zo? Of binnen een boek lezen? Uh, nee, het is vooral uh, terugdenken aan Australië. Waar ik vandaan kom. Kijk, Kyle is ook wel echt een Australische naam. Ja. En waar denk je dan aan als je ja. terugdenkt aan Australië? Kijk, Boomerang, hè? Oh echt? Dat wist ik niet. Ja. Maar wat denk je dan aan als je terugdenkt, uh, terugdenkt aan Australië? Uh, het warme weer. Uh, lekker op je blote voeten lopen. Niet nadenken over kleren. Gewoon een uh, short aantrekken, een uh, shirt en uh, naar buiten gaan. En de zon op je bol. Ja. En uh, ben je dan ook een, een surfer? Nee. Nee. Ik dacht dat... Oh, Roef. Ja, hij is, hij is buiten geweest. Hij is onrustig. Ik ben altijd bang voor haaien, man. Ben je bang voor haaien? Ja. <laughs> je bent nu ook wel heel relaxed, ik hè, Kyle? De... Wat zegt u? Je bent nu ook wel heel relaxed, hè? Ja. Altijd. Ja. Hey, maar daarom dacht ik misschien dat je zo'n zo, zo dude was... die dan gewoon zo... Nee, Ja, maar je kan ook wel gewoon een relaxed dude zijn zonder te surfen. En dat blijkt maar weer eens, want uh, jij surft niet, ik surf niet en volgens mij zijn we allebei vrij relaxed. Ja, jij klinkt toch ook heel relaxed. Ja, uh, en ik, uh, ik heb nog nooit gesurfd. Misschien kan ik het ook in de toekomst doen. Ja, volgens mij loop jij ook gewoon op je blote voeten over uh, het strand. Ja, ja, over het strand wel. Nu heb ik gewoon uh, flinke stappen aan hoor, want het is buiten bijna rond het vriespunt. Maar wanneer het kan, vind ik het wel lekker ook, inderdaad. Strand, zand tussen ja. je voeten, lekker. Hé, hey, maar ga je wel blijven op de radio? Nou, ik mag het hopen. Misschien na deze uitzending niet meer, dat ze het allemaal te rustig vonden en zo, maar... Oh, door natuurlijk. <laughs> nee, nee, nee. Ik denk dat het wel goed komt, Kyle. Ja? Ja hoor. Nee, maar jij blijft wel, hè? Zeker nog 13 minuten. En dan volgende week ook nog wel, denk ik. Zeker tot 1 januari. En daarna? Ook wel, denk ik. Ja. Maak je geen zorgen. Oké. Okay. Dank je wel, voor het bellen. Ja, bedankt. Fijne nacht. En veel succes. Dank je. Doei. Ciao, baby. <laughs> Ciao, baby. <laughs> Mooie afsluiter. Paul, nacht. Paul? Ja, ja goeiedag. Ja, Was je een beetje ja. in slaap gedommeld? Nee, nee, nee. Ah, dat ik, dat, nee, nee, laat ik dat nou niet doen. Want dan krijg ik, dan krijg ik problemen. Nee. Met wie? Nou, ik zit hier op... Uh, ik, ik, wat ik voor belde was dat ik hoorde op jouw uitzending heel veel mensen die uh, heel rustig worden van, uh, van de zee. Maar dat is mijn werkplek. Ik, ik, kijk, hier, uh, op, uh, ik kijk hier vanuit de, de, de post uh, Den Helder. Ik zit op een VTS-post. En, en dat dus een post die regelt het scheepvaartverkeer. ja. En ik kijk hier continu over het water heen. Ik, heb, ik zeg ook altijd gekscherend dat ik heb het mooiste kantoor van Noord-Holland. <laughs> ik kijk uit, uit mijn raam, ik, ik zie rustig kabbelend tessel voorbij komen. Ik kijk aan de andere kant, zie ik uh, de zon al langzaam een beetje gaan, uh, gaan bij de afsluitdijk. En dat is allemaal gevoed met het uh, geluid van het kappelend water van, uh, van het Marsdiep, zeg maar. Maar hoor je hem ja. ook, de zee? Wat zeg je? Hoor je de zee ook? Ja, ja, ja, nu, nu, <laughs> ja als ik, dan moet ik even naar buiten, maar... Dan zit ik op het, op het balkon en dan kan ik dat, dat hoor je dat gewoon. Maar is dat, is dat een flinke loop of niet? Anders zou ik zeggen, van, uh, voor alle mensen die zo van de zee houden. Kijk, ik heb hier wel een geluidsopname, maar als we de echte zee door de telefoon kunnen laten horen, de live zee, dat zou heel mooi zijn. Nou, nou dat zou zeker heel mooi zijn, maar ik denk dat ik niet de apparatuur heb op dit moment om jou daar en bij... Uh. Nee, maar hoor je het niet als je je telefoon naar buiten steekt? Ja, dat, gaat, dat, dat is nou net even een dingetje. Uh. Dat gaat dus even niet. Dat is te ingewikkeld man. In je moet het zo zien, je zit in een glazen, grote glazen toren met uh, klimaatbeheersing, Dus ik, kan hier, ik moet echt door een deur aan de andere kant naar buiten toe. Dus. Je kan niet even de deur openzetten en uh, nee, de wind naar binnen laten waaien. Het punt is, wij zijn de enige, een van de weinige zeeposten die ook alleen zitten. Dus ik zit hier vanaf gisteravond zes uur tot nu zometeen over nog een klein uurtje. En dan uh, zit mijn dienst er weer op. En word je dan ook nog rustig van de zee of kan je niet meer zien of luchten? Nou... <lacht> nou ja, lucht dat is een ander verhaal. <laughs> maar um, nee, dat blijft, dat blijft het mooiste wat er is. Ik heb zelf ook jarenlang uh, actief gevaren over die zee heen. Bij, in die grijze vloot hier van de marine. En het, het blijft het mooiste wat er is. Dat ja. is allemaal meer. En wat doe je dan als je... Want ik neem aan dat je niet altijd bij de zee zit. Wat doe je dan als je thuis bent bijvoorbeeld? Om rustig te worden? Nou, sterker nog, ik, ik, ik woon in Den Helden. Wat ik dan doe, is met mijn hond loop ik over de dijk heen. Langs het water. <laughs> dus dat water, dat heeft... Zeker de afgelopen 30, 35 jaar heeft dat al, al loopt dat als een rode draad door mijn leven heen, zeg maar. En dat is, uh, ja, ik vind dat zalig. En dat, ik, ik, kom uit, ik kom uit de binnenlanden van, uh, van Nederland. Ik ben hier een jaar of 30 hierheen, geleden hierheen vertrokken, uiteraard vanwege van de vele varen. Maar dat zit nou helemaal in mijn bloed, dat zoute water. Ik kan er weinig anders aan, uh, aan van maken. Nou, ah, heerlijk toch? Ja, dat is gewoon fantastisch. En ik hoor iedereen, hoor ik dat van, ik ga wel eens daarheen en ik ga wel eens daarheen. Of naar de zee. Maar ja, dat is mijn, mijn, mijn werkterrein. Ik zit daar dagelijks. En daar word je gewoon heel. Ja. Dat, dat, dat, dat geeft goede concentratie. Daar word je heel, uh, heel relaxed van, zeg maar. En als je dan met, uh, met de hond uh, langs, uh, langs het water loopt. ben je dan ook veel aan het uh, overpeinzen en zo? Ja, dat gaat, dat gaat eigenlijk af en toe wel eens vanzelf. Automatisch, ja. hè? Ja, dat, dat gaat. Uh, ja, je kijkt over het water heen. en je zuivert je, ja, je jezelf weer weg. en je. Ja, je je ziet nog wel eens een keer uh, ja, dingen voorbij komen, herinneringen en dat soort zaken. Maar ja, dat gebeurt toch. Ga je morgen ook weer wandelen? Ja, morgenmiddag. Ja, ja, dat beest, dat, uh, dat hoef ik maar naar te kijken. Die staat al aan de voorde. Dus dat gaat zo meteen om zes uur nog even een stukje. En dan uh, vanmiddag weer. En dan vanavond zitten we, vanavond van zes uur zitten we weer tot maandagmorgen zes uur zitten hier we weer op post. Dus dat gaat gewoon zo door. Dag in, dag uit doe je dat? Nou, niet dag in, dag uit. We zijn er nog met meerdere collega's in een... Uh... In onregelmatige diensten. Maar uh, ja, het scheepvaartverkeer gaat, uh, gaat ligt gewoon niet stil. Dat nee, dan, dat heb je gelijk. Dat bedacht door. Ja. Ja, geniet ervan, Paul. Uh, blijf nog even wakker. Een paar, uh, paar uurtjes. En dan ja. uh, morgen weer lekker de, de zee om, uh, om je heen. De wind door Precies. je haren. Ah. Precies. Lekker, geniet ervan. Ga ik zeker doen. Jij nog succes met je, met je programma. Dankjewel, en, uh, Paul. En jij blijft, jij blijft vast en zeker langer dan 1 januari. Ik weet het zeker. Oké, okay, uh. dankjewel. Ik denk het ook okay. wel. Hé, hey, hoi man. Doei, Paul. Hoi, hoi. hoi. En dan nog eventjes naar Arie, die zit uh, in de vrachtwagen en die komt echt uh, ja, rechtstreeks uit Spanje gereden. Arie, goedenacht. Ja, goedenacht. Ja, ja, ik kom uit Spanje. En uh, jullie hebben het over rustgevende zaken. En uh, volgens mij uh, word jij hier rustig van, hè? Hoor je het? Ja. Klassieke muziek. Ja. Maar heb je dat dan ook aanstaan terwijl je aan het rijden bent? Zo'n lange rit, hè? helemaal vanuit Spanje naar Nederland. Hoe lang ben je bezig daarmee? Ja, nou, ik ben uh, te kijken hoe ik de morgen weg te gaan. Ik ben uh, via Bordeaux, Pol, uh, dwars door de Pyreneeën gegaan. En dan heb ik altijd een stukje muziek bij me. Uh, een boek bij me. En ja, ik luister ook vaak naar de radio. Maar goed, uh, daar kan ik Nederland dus niet ontvangen. Nee. En dan houdt het op. Maar... Uh, ja, je kunt, uh, er zijn zoveel dingen, dat zeg ik, radio luisteren, dat doe ik altijd. Ik heb hem altijd uh, op één, vroeger hadden we de wereldomroep, dat kon ik overal in heel Europa komt die krijgen, uh, dat is voorbij. En uh, ja, dan boek lezen, als je uh, s'avonds stopt en je bent, dan ben je gewoon moe. Hè? van het verkeer en waarom. nou, dan ga je een boek lezen en dan kun je goed klaar. Ja ja, want je bent nu nog ook uh, nou ja, wat je zegt echt aan het rijden vanuit Spanje naar Nederland. daar hoor je ook een beetje geruis op de achtergrond. maar uh, ja, ja uit... ik, ik ga even stoppen, want ik ben niet bij een controlestation. Ah, oké, okay. maar dan heb je dus terwijl je langs de, de, de, de over de snelweg raast, al die auto's langs je heen ziet gaan, heb je gewoon lekker een beetje dit op en dan, dan droom je ook een beetje weg, terwijl je ook goed op de weg moet letten natuurlijk. ja nou, weet je, weet je wat het is als je zo druk bent? Uh, want ja, je moet dons, goed opletten, want je rijdt met uh, 40 ton in de rompen. En uh, nou ben ik dwars door de Pyreneeën gegaan en dat zijn hele zware stukken om te rijden. En als je dan, ja, dan, dan, dan, als ik dan, dan luister ik ook naar de radio. En, maar dan zet ik gewoon uh, rustige muziek op en dan ga je daar zo rustig door die bergen heen je moet daar verrekte goed uitkijken. Want ik heb nog dik in de sneeuw gezeten ook nog. Want ik denk altijd als je naar Spanje gaat, dan, uh, dan heb je de zon en dan is het mooi weer. Maar als je via de Pyreneeën gaat, dan, uh, ja. dan kan het behoorlijk verkeer gaan. Ja, dat begrijp ik. Zegt u? Dat begrijp ik heel goed. Dat het als je door de bergen rijdt, dat het heftig is en dat het ingewikkeld rijden is. Goed opletten ook. Ja, en dan, uh, dan, dan val je van het een in het ander. En dan, uh, ja, als je verder naar het gaat, dan, dan heb je de kans dat het uh, 20 graden is en dan kom je terug. En dan, dan maak je wel mee dat het 10 graden onder nul is, bij wijze van spreken. Ja. En, en, uh, maar goed, dan, als ik dan terug uh, ben en ik heb dan een rustig stukje muziek op staan, nou, dan gaat het allemaal gaat het gewoon heel lekker. Dankjewel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Ik draai nog een klein stukje klassiek voor je. En dan, uh, dan wens ik je nog een fijne, fijne rit zo op het laatst. Ja, dat is goed, bedankt. Yes. En nog een fijne dag verder. Jij ook. Oké. Okay. Doei, doei. is even een rustmomentje hoor. Ah, voor Ari, die uh, vanuit Spanje is komen rijden naar Nederland en hij is er weer. Welkom terug in Nederland, Ari. En uh, daarom deze klassieke muziek. En van klassieke muziek uh, naar een, uh, een plaat die ik elke week draai... althans uh, van vinyl, want uh, dat uh, heb ik op mijn Facebook... facebook.com slash nachtbrakers of in het zoekscherm... even intikken, nachtbrakers en dan BNN en dan vind je hem. Zet ik altijd drie platen op. En dit keer ging het tussen... Earth, Wind and Fire, New Kids on the Block... ja, en deze helden, deze helden van Queen. En die hebben gewonnen. Dit is Killer Queen. She keeps them away, Chandon, in a pretty cabinet Let the big cake, she says, just like Marie Antoinette A building, a remedy for Christoph and Kennedy And a time, a limitation, you can't take caviar cigarettes, well-versed in etiquette Extraordinarily nice, she's a killer queen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 The guy she couldn't care That's fastidious and precise She's a killer queen, gunfight And teen Dynamite with a laser beam Guaranteed to blow your mind She's right. She's to. She's a killer queen, gun for dynamite with a laser beam, it to burn you recommended other Insatiable and appetite. Wanna try? Van Vinyl, Queen met Killer Queen. En hij nou, hebt echt je oren moeten spitsen hoor. Maar het gaat toch wel heel erg over geluiden vannacht. Als je goed luistert, dan hoor je, het, dan hoor je het een beetje kraken en een beetje ruizen. Dat is echt Vinyl, zo hoort het. Goedendag, dit is Radio 1 en uh, mijn shift zit er bijna op. Nog een minuutje en dan uh, neemt uh, de held van de nacht het over van mij, Bart... Nou zeg, dat is wel heel veel eer. Ja, ja ik, ben, ik ben gewoon eigenlijk maar, best... Maar ik neem het wel van je over, ja. Ja, maar ik ben heel blij om je weer te zien. Ik heb je twee weken moeten missen. Ik zat uh, aan de andere kant van Europa, in Barcelona. Waar Ari net vandaan komt gereden, uit Spanje. Daar zat ik uh, vorige week. En ik, ik ben heel blij dat ik weer mocht, deze, deze nacht. Dus daarom... hey, Je wordt al snel maatjes, hè, zo in de nacht. Ja. Dat heb ik ook wel. Dan denk ik, hé, hey, Frank is er niet. Uh. Wie, hoe zou ik met zijn hond zijn, denk ik dan. <laughs> ja, dat nee, ja, gaat goed, hoor. Ja, die ligt er lief bij. Zo meteen uh, start met Bart. Waar word jij trouwens rustig van, Bart? Uh, van snoeker kijken op televisie, Eurosport. <laughs> en ik heb gisteren ook die schaakwedstrijd tussen Anand en Carlsen zitten kijken met, met live commentaar van een of andere Russische Waar word grootmeester. Dan? Ja gewoon op internet, een livestream. Ja, heel rustgevend was dat al. Wat goed. Ik ben helemaal klaar voor het programma nu ook. Ja, ik ja, zie het Ik Was een beetje gestrest. Ik ben nu helemaal uh, uitgerust. wel, hoor. Zometeen start met Bart uh, tot, uh, tot uh, 7 uur. Is hij hier nog. En Radio 1 gaat natuurlijk de hele dag nog door. Blijf lekker luisteren. Dit was Nachtbrakers. Tot volgende week. En. En.